Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse veiligheidsdiensten hebben gefaald bij de Champions League finale. Dat heeft het hoofd van de Parijse politie gezegd. Er brak eind vorige maand grote chaos uit vlak voor de wedstrijd in Parijs... doordat mensen zonder kaartje het stadion probeerden binnen te komen. De politie moest traangas en wapenstokken gebruiken... maar raakte daarbij ook mensen die wel een kaartje hadden en netjes in de rij stonden. Voor de meeste heel herkenbaar, een groot deel van ons inkomen gaat naar wonen en mensen die een huisje huren van een particulier zijn daarbij het meeste kwijt. Vorig jaar bijna 42% van al het geld dat ze op hun rekening kregen ging naar de huur en energierekening, zegt het CBS. Klinkt veel, maar de lonen stegen de laatste jaren wel sneller dan de woonlasten. Tot nu, zegt de cijferbaas van het CBS. Dit is natuurlijk de situatie van 2021, toen energieprijzen nog ja, niet zo'n issue waren als nu. Ik kan me voorstellen dat als we dit onderzoek voor 2022 hadden uitgevoerd, dat er een heel ander resultaat uit was gekomen. En een bijzonder verhaal over een gevluchte Oekraïnse jongen met het syndroom van Down, Misha. Hij moest vluchten uit Mariupol. Maar zijn moeder wilde hem niet zeggen dat dat kwam door de oorlog. Ze vertelde hem dat ze weggingen om te zoeken naar zijn grote held, worstelbekendheid en acteur John Cena. Inmiddels zitten de twee veilig in Nederland, in huizen. En afgelopen weekend kregen ze bezoek van John. Misha, very nice to meet you. I've come a long way to see you. Oh, to meet you. When I read about Misha's story. Het you know it reached out to me not not just misha's story but de uh, story of misha's mom as well i've been 3 days off from work right at the time when i read this story and being an hour away by air it turned immediately into we're going ja John Cena las het verhaal van misha en zijn moeder dus zat op een uurtje vliegen en dacht ik zoek hem op het weer flink periodes met zon vandaag maar in het midden en zuiden kan soms ook een bui vallen het is een graad of 20 morgen droog en iets warmer cfm de verkeersupdate de verkeersupdate dit is Tim Schaap van de ANWB. Hou nog altijd rekening met extra reistijd voor verkeer rondom Amsterdam. De A10 is namelijk de Zeeburger Tunnel richting het noorden, dicht na een ongeluk. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden bezig. Die duren waarschijnlijk tot half twee vanmiddag. Hou tot die tijd rekening met extra reistijd, want je wordt omgeleid via A10 West.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 Zo werd het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij CFM op deze zonnige donderdagmiddag. Nog een beetje vriesjes, maar we gaan toch echt richting de zomer, gelukkig. Je hoorde de muziek van Jenny Burton uit de jaren tachtig. Dat was The Bad Habits. Nou, we hebben er weer zin in. Eventjes lekkere muziek voor je draaien. Zo bij CFM Zandvoort. Al 31 jaar het geluid van Zandvoort, een hele goede middag. Houd de radio lekker aan, hè? want er komt heel veel goede muziek aan. ...op CFM met uh, twee uh, gauw oude discoplaten. Als laatste was dat uh, inderdaad de single uh, van Amy Stewart... ...en de Knock on Boots. We gaan weer eens even wat nieuws draaien. Ja, dit is uh, een lekkere single. Hier is uh, Wake Up. Wake Up. Got from your Zaterdag was het debuut van deze single op CFM. Het programma Zandvoort op zaterdag. En toen zei ik al, nou ja, de maker van het plaatje... die, die wist niet meer wat voor tekst hij moest gebruiken. Dus de hele tijd heeft hij er maar wake-up van gemaakt. Maar ja, het is wel een lekkere dansbare plaat. Dat allemaal op deze donderdagmiddag bij CFM. Leuk dat je luistert en we gaan gewoon straks weer door met de, de, de non-stop muziek. En uiteraard ook heel veel uh, lekkere nieuwe muziek in de dag. I'm saying Woo! Serious be Serious are so looking at me face. I'm trying to Take you back To my place No yeah. one Baby does Stick to my pace Back steady, the To the rhythm and bass Come baby Girl enough No time for wait Don't want Run you down Don't want Baby yeah. Make me sing all like a choir yeah. Come my Sean, come, give me little lights, Spark it up, cause me need little fire in the me light yeah. What's a long time, me get to see you Pantsy wasted on the water, way in the real. Take me up like a me and me Jesus, come on. then Get up and knocking When bedboard is knocking And galba keep cracking Steady level to the town And we keep it tracking A uh, baby girl knowing That nothing ain't lacking Brand spanking who machine keep going Listen to me DJ Listen to me sing Shout apart from the heart Girl I keep talking Them that them No, no good love, girl Yo them that them no, no good love, girl Baby girl Them that them No, no good love, girl Yo them that them No, no good love, girl Als je In de hitparades kijkt Dan uh, zie je het eigenlijk steeds meer hè? Dat ze een uh, oude plaat pakken En uh, in een nieuw jasje steken en, uh, Waaronder ook uh, deze single van uh, Madonna, Dieper en Dieper Die gooit er heel veel uh, bas bij uh, Martijn En uh, dan heeft hij, uh, hebben ze weer een nieuwe plaat uh, Uitgebracht Weet je wat, we gaan weer even terug uh, Naar uh, de jaren tachtig uh, Het zonnetje schijnt lekker hier in Stamfords. Dus uh, we hebben zien in ook uh, lekkere muziek Waaronder deze van Crowded House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 Single van deze groep, uh, Crowded House. Uh, dat is een uh, favoriete plaat van onze Weerman, uh, Lex van der Orem. do we do? ja, dat kan niet anders dan hè, als Weerman. Uh, dat je die uh, plaat uh, goed vindt. En dit was een uh, andere single. Je hoorde Don't Dream It's Over. ZFM, de zaterdagmiddag met uh, heel veel lekkere muziek. Terug naar 1988 nu met uh, de single van uh, Maxi Priest. Here is The Wild World. Kijk naar zijn hoes he, van zo'n uh, je echt van ik word ouder. Allemaal cassettebandjes uh, op uh, de hoes uh, weergegeven. 1988, Maxi Prehistorie en uh, The Wild World. De donderdagmiddag, uh, ja, normaal gesproken inderdaad uh, de non-stop muziek, gaan we straks weer uh, lekker uh, verder mee. Maar uh, gaan we gaan ook even wat uh, dansbare muziek voor je draaien. Deze dansbare plaat gebruiken ze de disco-klassieker van Oliver Cheatham. Je Make Love and Listen to the Music in de uitvoering van Room 5. ZFM met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhitz. En leuk dat je luistert naar CFM al 31 jaar, de lokaal omroep hier in Zandvoort. Ja, nou ja, oké. Zo is het weer beter eigenlijk. Dus we gaan, uh, ja, we gaan door met de volgende en uh, die is van uh, Phil Aukie. Hier is uh, Together in Electric Dream Dreams. op de donderdag bij CFM. Je to Together in Electric Dreams van Phil, Okie en van de oude muziek gaan we even lekker een nieuwe plaat draaien. Martijn, ja, gewoon eten uh, waar je lekker op kan dansen. Lizzo, met uh, de uitvoering van Purple Disco Machine. Komt eraan en dat uh, merk je ook aan de muziek die er uh, tegenwoordig uitkomt. Hè? We hebben er net al een uh, paar gedraaid en uh, er komt er nog zo eentje, ja, zo'n zonnige Plaats. Hier is uh, Bekermat. En met dat uh, lekkere zonnetje van vanmiddag, ja, dan krijg je echt zin in de zomer. Het is pas 17 graden hè, hier in Zandvoort, dus uh, nog niet echt uh, zomer. Die komt er uh, nog uh, aan. En dit gaat helemaal goed. Uh, zo, uh, lekkere muziek uh, op de donderdagmiddag hebben we zin in. En ik hoop dat jij uh, dat ook hebt. En uh, Dan moet je gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio CFM. We zijn er al heel trots. 31 jaar op Radio en TV. Had je hele goede muziek hoor, echt waar? Ja. Zo, ik heb deze van uh, Bobby Brown en uh, Every Little Step. We gaan er uh, weer wat nieuws draaien. Bam, bam! Zo heette uh, deze plaat van uh, Camilla Cabello. We We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No. Akel. Dus zo gaan we met de muziek van Nieuw naar Oud. Je de single van de Coast en The Eyes of Jenny. Een hete zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits. Nou, we kunnen er nog eentje voor het nieuws en weer gaan draaien. En dat is deze disco-klassieker uit 1984, Street Dance.